Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël heeft het lichaam geïdentificeerd van de gijzelaar die gisteren door Hamas is teruggegeven. Het gaat om een man van 75. Hij zou op 7 oktober 2023 zijn gedoten in een kibbutz in het zuiden van Israël. Zijn dochter werd ontvoerd, maar kwam een maand later weer vrij. De families van Israëlische gijzelaars die in Gaza zijn omgekomen... roepen de regering van premier Netanyahu op... om druk op Hamas te blijven uitoefenen voor de terugkeer van de lichamen... Hamas waarschuwde al dat veel resten nog onder de puinhopen liggen en dat ze moeilijk te vinden zijn. De Duitse regeringspartij CDU-CSU gaat toch kijken of ze met de extreemrechtse AFD kunnen samenwerken. Veel partijen sluiten de AFD uit omdat de Duitse Veiligheidsdienst de partij heeft bestempeld als extreemrechts. Maar kopstukken vinden dat het mogelijk moet kunnen worden om besluiten te nemen die AFD ook steunt omdat die partij steeds groter wordt.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 Vanaf komende week zijn er veel vallende sterren te zien door de jaarlijkse meteorenzwerm. Woensdag rond 6 uur in de ochtend is er waarschijnlijk de piek, zegt weer online. Dan zijn het er, als het niet al te bewolkt is, wel 26 per uur. Het zijn eigenlijk stukjes gruis afkomstig van een komeet die door de damkring heen gaan en verbranden. Het weer nog, vanuit het noordoosten breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Bij weinig wind wordt het 12 tot 15 graden. Morgen af en toe zon en een gaat of 13.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 Ja, ja, ja, Ik weet dus nog niet wat de stemmingen doen, maar ik heb wel voor hem gestemd. Oké. Okay. Ja. het oh. ja. is er nog niet door? Nee, volgens mij is, het, is er nog geen uitslag. Oh, met hij loopt al met een feestpeetje met met met een op. Kijk, dat ligt. Ja. <lacht> nee, we gaan het hebben over het de, ja, de, de, de, de, de, de verbeteren van het vergunningssysteem voor parkeren in Zandvoort. Ja. Uh, vertel eens, wat, wat, wat, wat, wat is er mis mee?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 Nou ja, dat is ook een beetje spelen, denk ik, met, uh, met informatie. En dan kom je dan wel later weer uit, achter. Mm -hmm. Ja, en dat is natuurlijk best wel, het is best wel, eigenlijk is het gewoon fascinant voor de fabrikanten. Ja. Goed, dat, uh, ja. ja, ergens hadden ze al veel sneller op waterstof of iets anders moeten gaan. Ja, dat is, nee, heel helemaal geweest. Ja. Ja, dat is uh, duidelijk allemaal, ja. uh, uh, Michiel. Uh, nog een paar maanden dan, hè, voor jou?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 Zes of zeven maanden of zoiets dergelijks. Ja. Ik, vind het, uh, ik vind het knap. Met veel plezier. Zeker. Ja, ja soms ook niet hoor. Nee, nee. oké. Okay, maar... <laughs> oh. uh, maar voor het grootste gedeelte wel. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja. ja en jullie, uh, jullie, jij bent de, de, de, de enige raadslid eigenlijk. Ja. Van deze 66. De ja. commissielid. Ja. En uh, wordt uh, Rob nu ook raadslid?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 dit probleem. Ja, ja, en er gaat een nieuwe raad waarschijnlijk over beslissen. Dus okay. uh, Ik kijk er heel erg naar uit, maar Rob weet dan ondertussen al wat we, ja. wat we willen. Dus dan komt en Rob op zit op. naast je hoor. Dus weet uh... ik, weet <laughs> ik. Maar ik zeg het maar, want iemand weet het hier naast je. <laughs> Hartstikke ja, goed. Daar nou, Zeer bedankt. Hè. Yes. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. ZFM.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 Dat hebben we gezien ook bij de, bij de uitreiking ja, van de Gerard Koks. Gerard Koks en, Cox en uh, Ron Brandstede. Ja, en uh, Joker nou, Breijs ook nog. We gaan ze niet Zij allemaal opnoemen. Allemaal. Nee, we gaan, ze niet, allemaal, uh, nee, opdoen, we gaan ze niet opnoemen. Dan zijn we een half uur verder. Maar wel en uh, ja, aangeschoven uh, Luke uh, Boon en uh, Hans Heilig. En uh, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de toegankelijkheid. Want dat hadden we vanochtend ook al. Uh, toegankelijkheid bij uh, uh, de stemlokalen. Want als je uh, visueel gehandicapt bent... Ja, dan uh, is ja. het uh, vaak heel lastig om daar te komen. En om, uh, uh, yeah, om, om, om het... überhaupt uh... uh, het kiezingsprogramma te lezen... je ja. voor te bereiden. Ja, daar staan helemaal niet bestil, u, he? ja, ja. Hans Heilig, jij bent projectleider van Haarlem en Zandvoort...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 Stemmen. Ja, klopt. Ja, het is, het is ook, denk ik, de Ja, ja uh, goedemorgen. Ja, Ik ja, krijg de een microfoon, microfoon erbij. Even, goedemorgen, Luke. Goedemorgen, uh, goedemorgen. Welkom. Uh, ja, jij, jij bent uh, ervaringsdeskundige, hè? Dat zegt men. <laughs> ja, ik, ik ga nu voor de derde keer uh, naar het stembureau. Zelfstandig. Oké. Okay. En ik ga zelfstandig stemmen. En ik hoop. Vorige keer waren het er maar totaal twee die dat hebben gedaan.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 Soms is hij zo groot, 20 centimeter, soms is hij anderhalve meter, want je hebt yeah. 100.000 uh, partijen. Nou, dan heb je bovenaan staat nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dan ga je met je handen voelen. Oh, dit is 1. Ja, ja, ja, precies. En dit is 2, en dit is 3. Nou, dan wil je partij 1 stemmen? Oké, okay. dan zitten er allemaal per 5 er zitten er allemaal open vakjes. Mm -hmm. Nou, dan ga je maar tellen.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 Ja, zeker. Die moet ja. ook binnenkomen. Ja. Maar hoor, heb jij geen uh, blinde geleide hond, hmm, ik. Uh, het is geen blinde geleide hond. Want je hebt zelf een hond nodig. Het is een, een geleide hond voor blinde en de mensen. Okay. De fout, die fout maakt iedereen in de ziende wereld. En wij maken er altijd een grapje over. <laughs> want we blijven ja, wel... Doen. Dat kun je ook het beste doen. Ja, ja. Ja, want anders maak je het voor, voor jezelf heel moeilijk. Ja.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 I'm after whatever the other life brings In the mirror I saw him and I closely watched him I thought how he looked out of place He came to the woman who sat there beside me He had a strange look on his face The big hand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 Ja, dat zijn we. Ja, ik, er komt net een telefoontje binnen dat het de 29 ste is. En dit is niet volgende week woensdag, maar de week erop de verkiezingen. Ja, de eerste herfstvakantie. De eerste herfstvakantie en daarna gaan we verkiezen. Gaan we kiezen? Gaan we stemmen? We gaan stemmen. Heb ja. je nog een stemadvies voor mij? Ja, ik zou VVD doen. Oké. Okay. Maar dat is mijn Absoluut mening, hoor. Absoluut niet. <laughs> ik ben tegen het VVD.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 Oh, dat zeg ik. Ja. Ja. Dat is bijna zandvoort. Shanghai aan Klinkt zee. Is. Shanghai, Shanghai ligt aan zee, hè? Shanghai Ja, zee. Ja. Ja, ben, ben je er wel eens geweest? Shanghai? Ja? Nou, laatst nog een keer Toevallig. Ja, ik zat in de tram en toen kwam je ineens in Shanghai uit, maar... nou, Shanghai is een flinke stad, hoor. Ja, een flinke, een flinke ja. stad. Nee, maar het was inderdaad... Zijn vader is uh, in Nederland... Uh, was uh, wetenschapper. Die is aan, aan het werk gegaan in Delft, T.U. De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 Van aanstellen en bewegen en doen. Ik weet ook wat allemaal. Lang trekt bij ieder akkoord een ander gezicht, bijvoorbeeld. Wat op termijn is dat. Misschien is dat nodig. Ja, kijk maar niet. Want het is niet om aan te Dat heeft deze jongen dus niet. Die is heel bescheiden en heel vriendelijk. en gaat zitten en speelt dan. vind ik wel een heel bijzonder programma. Die Prelude Coral et Fugue. van César Frank is eigenlijk een orgelstuk. Maar daar heeft Frank zelf.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 Zijn jullie jarig? Ja, we bestaan 25 jaar. Wacht even, doen even een mutsje op. Ja, ja, we hebben een feesthoekje hier. Oh. oh! Ja, nee, we bestaan uh, 25 jaar dit jaar. Dus nou, wat goed. Nou, was, Kijk eens. Ik heb de 25 jaar nog niet volgemaakt, maar het, de stichting bestaat inmiddels. De stichting 25 jaar. 25 jaar. En hoe heet de stichting? Stichting Classic Concerts. Goed, nou, dan weten we dat. Hé, hey, even teruggekomen op deze Manji Han. Ja. Menji -ham. ja. Uh, hoe oud is die? Hij is 37. Dat is te heel bijzonder, want zijn debuut-cd... Uh, onder het label Cobra Records uit 2017... Ja. met uh, Iberia-muziek... Uh, ja. werd met veel lof uh, ontvangen. Ja. Maar dat is best heel laat. Dat, hij, is, dat, hij, ik, dat, dat kan best laat zijn. Ja. Ja. Als ja. hij pas in 2017 een, een, een ja. album heeft gemaakt. Ja, ja. ja. ja. Nee, dat kan. Ja.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 Of je beroemd bent. Yo, ik was een keertje jarig en toen kwamen er 250 mensen op mijn receptie. Kijk. Weet je? Dat is ook Zo dat lekker. Is lekker. Al die core, Gezellig. lekker druk. Al die koren kwamen allemaal langs. Ik wil oh? <laughs> nee, allemaal je te jarig maken. heel veel bloemen ja, en niet, chocola. Gelukkig niet in huis. Maar, nee, ik wou net zeggen. Maar ja, ja. we hebben een receptie georganiseerd. Ja. Voor zoveeljarig bestaan als organist. Ik weet het niet meer. Maar de 250 gasten, ja. weet je. Dus, ja, dat voel je wel gewaardeerd. Nou, dat is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 Maar ik bedoel, ja, mijn oom die ook wat piano speelt, ja, dat vind ik leuk. Maar laat hem, laat hem de kerk huren. <laughs> He? nou, ik heb laatst met Open Monumentendag de vleugel opengezet. Ja. En daar hebben een heleboel mensen op gespeeld oh, die van ja? de kerk binnenlopen. Ik zeg, oh, jongens, wat grappig. Er staat hier een pianopikkelaar, doe even wat. Ja. Nou, dus nieuw talent ontdekt. Heeft dat, uh, dat niet, maar in ieder geval oh. heeft dat, dat bijzondere... Uh,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 Ja, nou, goed voor ja, jou. Heel goed. Dus. oké, okay, Willem, nou hartstikke bedankt voor uh, ja. deze uitleg. En, morgenmiddag um, om drie uur. Morgenmiddag drie uur het in de eh, dorpskerk. En wat kost het? Tien euro. Nou, dat is voor niks. En voor mij nog een kopje koffie erbij nou. cadeau. Pot voor pillenpap. En, wat een feest. Dat is weer in Zandvoort. Hè? Dat kan alleen in Zand. Nou, Karina, mag ik jou hartelijk danken. Nou, want uh, Het is bedanken. bijna twaalf uur. 30 seconden en uh, ik vond het een, een, een, een... Heel interessant allemaal. Boeiend gegeven. Ja. Het, ja. Is een, uh, het is een politieke touch. Een is politieke wel. touch. En, ja. uh, en, en natuurlijk het eind met Willem. Hè. Ja, altijd. altijd, altijd. Een de muziek voert ja. toch de boventoon. De muziek voert de ja. boventoon. Uh, een hele fijne dag voor iedereen. Ja. Uh, maak er wat moois van. En niet van deze mooie dag. En uh, we houden contact en volgende week zijn we er weer. 4, 3, 2, 1...